Dit is Johan Tjepkema met het NOS Journaal. Het Israëlische leger gaat morgen helpen met het evacueren van baby's uit het al Shifa ziekenhuis in Gaza. Volgens een legerwoordvoerder heeft het ziekenhuispersoneel het leger hierom gevraagd, maar dat is nog niet bevestigd. Sinds vandaag is de elektriciteit uitgevallen in het ziekenhuis, waardoor patiënten ernstig gevaar lopen. De directeur van het ziekenhuis zei eerder vandaag dat het gebouw van alle kanten wordt beschoten. Het Israëlische leger ontkent dat de beschietingen uitvoert op het ziekenhuis. Wel zijn er volgens het leger in de buurt gevechten met Hamas. De Washington Post meldt dat een Oekraïense militair... de aanval op de Nord Stream pijpleidingen zou hebben gecoördineerd. De Amerikaanse krant schrijft op basis van diverse bronnen... dat het gaat om een 48-jarige kolonel van het Oekraïense leger. Hij zou de Nord Stream operatie hebben gecoördineerd. De kolonel ontkent en spreekt van Russische propaganda. De Ghanese voetballer Rafael Dwamena is vanmiddag overleden na een hartaanval. De 28-jarige International zakte in elkaar tijdens een competitiewedstrijd in Albanië. Dwamena kampte al langer met hartproblemen. Hij besloot door te blijven spelen met een defibrillator tegen het advies van zijn arts in. Met dat hartkastje zakte hij in 2021 alles in elkaar in Oostenrijk... maar nog steeds wilde hij het voetballen niet opgeven. Rafael Dwamena speelde acht keer voor het nationale team van Ghana en maakte twee doelpunten. In de Italiaanse kustplaats La Dispoli is vanmiddag een leeuw ontsnapt uit een circus. Na een zoektocht met onder meer een werd het dier aan het eind van de middag gelokaliseerd. Maar het lukte mensen van het circus daarna nog niet om de leeuw in te vangen. Mensen in het stadje in de buurt van Rome krijgen het advies om binnen te blijven. Het weer, vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt nog een enkele bui voor. Vannacht daad de temperatuur naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan.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 Nightwalk Mainstage. Ladies and gentlemen, zaterdagavond. Het beste van Dance en RB in de mix. De mix met Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show facts en u Mixer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 Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFM. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje. Het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. De laatste show nieuws, de party betekent natuurlijk de 10 boven beste platen van de dansgroep. Straks het tweede uurtje, DJ Mouso met zijn Global House Vibes. En in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubzet Italië met DJ Kavas Kelly. Klik weer een beetje beroerd, want ja, hey, we zitten met de R in die maand, hè. En, uh, ja, vele mensen snippen kouden. Nou, ik ook. Ik snip voor kouwen. Voor Bij uh, Ja, ik denk stiekem dat dat komt dat ik uh, eventjes uh, een weekje naar een warm land ben geweest. En uh, ja, dan kom je in Nederland. En dan is het meteen koud. En je komt in je korte broek en je, je t-shirtje uit het vliegtuig stappen. Ja, dan krijg je het blijkbaar toch te pakken. Alhoewel, daar zijn de meningen over verschil. Of je nou met of jas naar buiten gaat. Een virus kan je altijd krijgen. Zie we hebben ze antwoord voor de muziek als opening van de House Gospel Choir. Samen met uh, Morgan, met Angels. De Krakazak Remix Onderweg zometeen, Kano En I'm Ready, de Mouse T-Extended Klapmix Maar eerst door NWN Met Girl, ik zeg een hele goede avond yes, Goede avond FM. music and awesome vibes. Mickey Fang, The Journeyman... en Marie Johnson met Wanna Be Down. Daarvoor roepen we You met I'm Ready. Zie je voor de Nightwalk? Zaterdagavond. Paté en uh, Kinopolis, die vertonen je volgende maand. Twee weken lang Renaissance, een film bij Beyoncé. De concertfilm is vanaf 1 december in alle theaters van Paté te zien. Uh, Kinepolis is de documentaire in een deel van de vestigingen te zien. De kaartverkoop is uh, afgelopen donderdag uh, gestart. De beelden zijn gemaakt tijdens, concert, okay, tij, uh, ah, tijdens het concert dat de 42-jarige Biel C in september in een woonplaats in Houston heeft gegeven. De film bevat hoogtepunten van haar tournee, maar ook opnames die tijdens de ontwikkeling van de show en het album zijn gemaakt. Eerder werd al bekendgemaakt dat de film vanaf 1 december in de Amerikaanse bioscoop te zien is, maar dus nu ook in Nederland. Renaissance, een film bij Beyoncé, is de tweede grote concertfilm die Pathé dit jaar uh, gaat vertonen. Eerder draaide vier uh, weekenden lang een registratie van de Eros van Taylor Swift. En daar kwamen tienduizenden mensen op af. Dus ja, blijkbaar uh, doet het ook dat goed in de bioscoop, gewoon een concertdocumentaire uh, uit in de bioscoop. En mensen betaalden daar gewoon een kaartje voor. hem. Will die was sinds mei bezig met een Renaissance World Tour Doet naar haar gelijknamige album. De stond in juni twee keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En het was een succes, behalve het geluid. Want het geluid is gewoon kut in, uh, in, de, in de arena. Ik weet niet, maar het, het, op een of andere manier uh, kunnen ze het geluid niet mooi krijgen. En trouwens, als je uh, lid bent van uh, zo'n uh, ja, streaming service, Amazon Prime abonnement, dan uh, ga je vanaf 12 december meer betalen. De die kostte 2,99 euro per maand. Dat is een kras vergeleken met uh, Netflix en, uh, en Disney en zo. Maar uh, vanaf 12 december gaan we dus meer betalen. In plaats van 2,99 gaan we 4,99 euro per maand betalen. En uh, ja, om het leed van de grote prijsstijging iets te verzachten... want dat is toch bijna 60 kan je ook een jaarabonnement nemen. Dat kost 49,99 euro. Gelijk met het maandabonnement krijg je daarbij een korting van 2 maanden. Maar zelfs met het jaarabonnement ben je bijna 40 duurder uit dan nu... De prijsverhoging gaat in dus op 12 december. Je betaalt een nieuwe prijs zodra het abonnement na die datum wordt verlengd. Dus als je normaal, hè, dan wordt het later in de maand, Maar uiteindelijk ga je bijna 5 euro betalen. Ja, alles wordt duur. En dan mogen we nog niet klagen. Hè? Want in Amerika, voor Netflix, eh, kijk je in Amerika al bijna op omgerekend... Ik eh, geloof me iets van 20 euro. Dus eh, ook iets van 17 of 18 euro of dollar moet je betalen. Dus eh, we zijn nog goedkoop in Nederland. En daarbij is eh, het Prime abonnement toch een van de goedkoopste abonnementen. Voor de streaming service. Maar ja, eh, eh, niet eh, alle series kan je daar vinden natuurlijk. Een heleboel, maar ook niet alles. Zie je, we hebben ze al, want ik luchtel weer veel te veel terug naar de muziek. Daarvoor zit jij aan je radio gekluisterd. Groove Invaders fuse Nicole Tyler nu met Keep Rising. Je hoort de Jay Vegas Vocal Remix. Feel the rhythm of heart music, world-renowned DJs in the mix, Saturday at ZFM Zanfort. ZFM the Nightwalk Main Stage, Nightwalk Main Stage, number one in advanced dance music, live at the Nightwalk Main Stage. Oh <laughs> Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Florian Picasso met Gravity. En daarvoor Ian Carrera met Play for Today. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 11 november 2023. En zal het beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje, genaamd Brainwash. Begint om 11 uur duurt tot 5 uur in, in de ochtend. En natuurlijk, uh, de line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. Oftewel, uh, Raymond, hè. zoals hij in werkelijkheid heet, Raymond Teunissen kennen we allemaal hier in de Zandvoort. Hij doet de line-up. En Raimundo staat vanavond achter de deks uh, in de Escape met Brainwash. En hij doet het vanavond samen met Frederik Abbas, DJ TBA. Dus uh, wordt weer een gezellig avondje vanavond dus in de Escape, uh, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club R. Dat is vanavond een throwback. Het begint ook om 11 uur en weer een nieuwe tijd. Soms is het tot 5 uur, soms tot half vijf. En uh, vandaag is het tot uh, kwart voor vijf. Throwback in Club Air vanavond. Dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website uh, thrwbck.nl, afgekort throwback. Hè? Of air.nl, daar vind je al die informatie. En uh, ja, meerdere DJ's daar ook. Elke week uh, wisselt het. Ze hebben een maandgroepje uh, met voor show. Chai, Def, Dames, Dion, Maria. Win, Johnny Kellis, Ross, nou een heleboel en uh, ja, die wisselen elkaar af uh, elke week uh, in uh, Club Air met het weeklijke feestje uit Throwback. En als we doorgaan, dan uh, komen we bij een ander leuk feestje in de Melkweg. Elke zaterdag encore, er begint rond de klok van middernacht. Het duurt tot vijf uur in de ochtend en ook dat is hip hop en R&B voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl en daar onze vaste vrienden Waxfriend Joe Wynn, OTB B. Dels en Lee Mills zijn hosted bij Nana vanavond dus in de Melkweg het week is een feestje encore, hip hop en R&B. En nog een feestje vanavond Wooferland, The Beginning en Macho, Birthday Bash en dat is vanmiddag begonnen om uh, 1 uur al en het duurt tot vanavond 11 uur ja, het is uh, bijna afgelopen maar het uh, was weer een leuk succes in de thuishaventerrein in Amsterdam, het zit bij de Contactweg ja, dijk noem ik het eigenlijk altijd. Jij waarschijnlijk ook. En dat is uh, wooverland.com of thuishaven.nl. Want onder andere, wie waren er vandaag? Quasar, Live, Dave Angel, Lucien Ford, Eric E., Dimitri, Remy Anger, Alexander Kony, Frankie Joes, Carlijn, JD, Dano, Gizmo, Busbus, Spider-William, Jurgen, Sally, Paul J. Nou, grote film veel om op te noemen. Het duurt op tot 11 uur. Wooverland, The Beginning en Matzo Birthday Bash. En tot zover ook de party update. Doe met muziek. Danny J. Lewis met... Get the Funk! Nightwalk main stage. The best new tracks in house, tech house and more. voor de Nightwalk. Dat was Marvin Aloys met uh, Fairytale, de Mike Miltrain remix en daarvoor uh, Martin Thomas met I Won't Let You Down. En zo werd het even tijd voor uh, de Nightwalk 10, in welke plaats zijn er erg populair in de clubs, op de streams, op de festivals buiten Nederland dan. Binnenkort is dus er weer eentje. Untold's in uh, Dubai. Het schijnt het eerste uh, uh, dancefeest te zijn, dus uh, ja, misschien vaker in Dubai. Dus uh, hè, even sparen en dan kun je volgend jaar zeker ook heen. of je moet dus misschien uh, net uh, uh, een leuk zakcentje hebben. In ieder geval, de Nightwalk 10. Deze week op 10. Live on Planets en Makes met Dow Op 9. Kashmir en Dajet met Brighter Days in de Marco Live's Remix. Op 8. Danny van Julie met All My Minds. Op 7. A Cell met The Edge. Op 6. Peggy Gow met It Goes Like Na Na Na. Op 5. Fisher and Attic met Take It Off. Op 4 Mark Knight, Green Velvet en James Herman The Greatest Thing Alive. Op 3 deze week, Mochak met Jealous, ex-nummer 1 plaatje. Op 2, Pasha met Dark Days, misschien binnenkort op 1. En deze week nog steeds op 1, Cassie met Love Desire. Nou, die heb je al vaker gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Anton Hart met Therapy? Doe het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. music and awesome vibes. Daarvoor Hunter, Lian en Nick met pump up the dance. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mausho met zijn global house vibes en straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club zijn de Italië met DJ Cavaskell. Nu nog even muziek. Misschien als we het redden nog uh, Marimba. Maar hier zie je de Coop Guys met Bomcha. Ik zeg tot zometeen na de break. this way.